Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Door een actie van Extinction Rebellion zijn er veel minder bezoekers in het Rijksmuseum dan normaal. Actievoerders hebben via het reserveringssysteem kaarten geboekt en die later weer geannuleerd. Volgens het museum gaat het vermoedelijk om duizenden kaarten. Extinction Rebellion voerde al vaker actie tegen het Rijksmuseum. Dat wordt gesponsord door ING, dat volgens de actievoerders veel investeert in fossiele brandstoffen. De Oekraïnse president Zelensky heeft westerse leiders bedankt voor hun steun. Hij retweet de steunbetuigingen van meer dan 30 leiders. Onder andere premier Schoof, de Duitse bondskanselier Scholz, de Belgische premier De Wever en de Franse president Macron stuurden een steunbetuiging en kregen een bedankje terug. Zelensky is niet van plan om excuses aan te bieden na de harde aanvaring met president Trump. Wel wil hij de VS behouden als bondgenoot. Het varend corso in het Westland gaat dit jaar definitief niet door. Het corso met bloemen, fruit en andere tuinersproducten zal eind juni zijn. Maar vanwege de navoord in Den Haag is er geen politie beschikbaar. Een eerder tijdstip lukte ook niet. Bijna 6000 veroordeelde criminelen zijn onwinbaar... blijkt uit cijfers die de Telegraaf heeft opgevraagd. Staatssecretaris Conradi noemt het uiterst pijnlijk. Wel valt het aantal van 6.000 relatief nog mee. In 2023 waren het er 13.000. De meeste onvindbare criminelen zitten waarschijnlijk in het buitenland. In het Amsterdamse openbaar vervoer is een rugzak vol drugs gevonden. In de rugzak zaten onder meer 500 pillen, tientallen wikkels en zakjes cocaïne... 24 zakjes MMC, 21 zakjes ketamine, 15 zakjes MDMA... flesjes GHB, 5 zakjes paddo's en 3 repen spacecake. De politie nodigt de eigenaar van de rugzak uit om op te komen halen. Maar zegt erbij dat de eigenaar dan wel een aantal overnachtingen op het bureau kan verwachten. Het weer af en toe zond, blijft droog en het is een graad of 7. Morgen meer zon en ongeveer 9 graden. Dit was het in Washington. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANB verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 De geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum. Twaas eens in de vakantiedagen, weet je nog wel, oudje, dat wij dat fotoalbum zagen. Weet je nog wel, oudje.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 En daar bedanken we hem hartelijk voor. Maar zo u onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davis met Weet je nog wat oudje. Een opname uit 1928. En de volgende artiest is Bobby Klein, pseudoniem van Moes. Geboren in Emmen in 1941 zanger, Jodela. En hij maakte in 1954 tot 1956 deel uit van, het, van, de, van de TikTok uh, de TikTok shows moet ik zeggen. TikTok shows. Hij was de jongste in een gezin met zeven kinderen. Beide ouders maakten muziek en traden ook op bij feestelijke gebeurtenissen en uh, dansavonden. Luut leerde jodelen door veel naar uh, Olga Lovina te luisteren. En de familie Kok bood hem in 1954 een contract aan. Dat was van de TikTok show. Het eerste jaar zong hij in de show voor uh, Kost, Inwoning en Kleding. En daarnaast zat Bobby Klein in 1958 op in de bonte dinsdagavondtrein. Uh, Dat was het programma van de Avro Radio en in landelijke radioprogramma's deed hij mee. Zijn eerste plaat werd overhandigd aan burgemeester Garland. Toen hij uh, de baard in de keel kreeg, werd hij door kok ontslagen. Daarna trad hij op uh, bij het uh, Spencer Trio en hij stopte in 1990 en heeft een paar hitjes gemaakt. Mijn vader is cowboy, de Zwitser de klanken van de leer en met liefde bereid onontbeerlijk... maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort... met Mario Zandvoort. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Yep. Hey! Ja! Zet die plaat af. Dat kan niet. Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg. <laughs> Wie heeft de sleutel van de tjuwaks gezien? Wie heeft hem er ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de tjuwaks gezien? stond een plaatje dat bleef hangen op dat hey hey. En de sleutel van die jukebox bleef verdwenen in de café. Het niet er liep met zo'n gezicht. Want die jukebox zat van dicht En de schoonmachenschakeling kon niet zien. Dat bleek ook de knop van het licht. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden? Misschien. Wie heeft de sleutel van de Q-box gezien? Dat de plaat is klaar. en dat ding ze dan zo. De kasteleinman doet de lichtknop en zei je nog wat lust. Moet het voor het donker maar zeggen, we krijgen het niet in de rust. Maar zonder licht in een café, hoe komt de mens op dat idee? Het werd me trammeland in het donker, je hoort aan alle kanten hee hee. Ik de scherp van met Het glas, als je me nou be. Wie heeft de sleutel van de juwbox gezien? Wie heeft de pijlers gevonden? Misschien wie heeft de sleutel van de juwbox gezien? Want de plaat? De cirkel van de jurors gezien Want de plaat is kapot En dat ding zit ons op zat Frank en Mirella met verliefd, verloofd, getrouwd. En daarvoor het cocktail trio met wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? CFM Zandvoort, de volgende artiesten zijn het orkest zonder naam. Was een radioorkest van de Caro. Kort voor en in de vroege jaren 50. Opgericht onder leiding van natuurlijk Gerde Roos. Het eerste optreden vond plaats in november 1946. Een oproep om een naam te verzinnen leverde duizenden reacties op. Maar uiteindelijk werd Orkest zonder naam als officiële benaming genoemd. En u hoort ze nu het Orkest zonder naam met als in Holland de sneeuwklokjes bloeien? God zo vrij, koning Winter is vergeten. Als in Holland de is bloeien, zingen we helemaal niet. Nu leeft de tijd van weleer, dat zand voert, dat Zandvoort. Uit Zandvoort.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 naar nee, Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Ik me streer de parelslag en ieder heb plezier. Mijn mensers danken zeer beleefd en tikken aan de pet. Wij maken van het leven meer een geintje. waait u dat? Daar is de the... en een gaatje voor de orgelman, is hetjeblieft. Kent het eraf, middelbare dame? Of kom u in moeilijkheden moeilijkheid in taas? Een staarver, hoe bestaat het? Waterverf, wijt u dat? Want ook een orgelman is maar een mens de pol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 It's not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 Ik jou toch zo Kom terug, jonge lief, kom terug Kom toch vlug, harte dief, kom toch vlug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 de Limburgse zusjes met Kom Terug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 heeft of je wilt het nog maar eens luisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Oud-Hollandse muziek. En zo ook deze dame. Hanny. artiestenaam van Henny Doeland Loenis. Geboren in Alkmaar op 8 mei 1956. Was een Nederlandse zangeres. En ze werd ook wel aangeduid als Hanny Bakken. En nadat Corrie Konings de Rekels had verlaten werd Henny uh, Loenis in 1972 gekozen om haar plaats in te nemen. Ze was toen 16 jaar. En met Mario zou Hanny en de Rekels meteen hun grootste succes scoren. Nummer Nummer 3 in de top 40 en nummer 4 in de daveren de 30. En ja, ik snap dat wel natuurlijk. Hè. Ik heet zelf Mario en uh, ja, ik zeg altijd dit nummer is speciaal voor mij uh, gemaakt. Maar ja, heel eerlijk, ik ben geboren in 1975, dus het klopt niet helemaal natuurlijk. U hoort dus nu Honey en de Rekels met Mario. Nachten heb ik hier gewacht tot jij weer komen zou. Maar dat moet je toch wel weten Want we waren toch gelukkig met elkaar Al die dagen dat we beiden voor geen ander konden scheiden Want we waren toch een heel gelukkig paar. Nachten heb ik hier gewacht tot jij weer komen zo. Vonden. Wat ons samen heeft gebonden Wil geen ander, want ik denk nog steeds aan jou Alleen jij mag mij omarmen En mijn hart altijd verwarmen Daarom blijf ik jou alleen toch altijd trouw Nachten heb ik hier gewacht tot jij weer komen zou, Maria. Eenzaamheid heb jij gebracht, toch blijf ik jou nog trouw, Maria.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 He's a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 als voor het eerst iets van het voorjaar komt, Marika Lien. van het Orkest Zonder Naam. Alweer een plaat van hun, nu met Lentekind. En daarvoor hoorde u Gerard Koks met Die Goede Oude Tijd. En de volgende formatie is de New Voor. Was een Nederlandse popgroep die vooral bekendheid geniet uh, door Meisje, Ik Ben Een Zeeman. De popgroep uh, bestond uit Henny Weemans, koos van de Kimmenade, Harry van Lierop en Wim Verberne. Deze laatste genoemde overleed in 2004. De popgroep werd in 1968 opgericht in Mierlo. In 1971 had nieuw voor een hit met Geef mij 10 minuten. Andere Nederlandse top 40 hits waren zomertijd, wintertijd. Dat was in 1973. Meisje, ik ben een zeeman 1980. En halverwege Amsterdam en Bremerhaven was in 1981. En in 2005 brachten ze een single uit Het kan zijn dat ik verliefd ben. En in 2009 werd de popgroep officieel opgeheven. En die ene grote hit uit 1971. En toen hadden ze geef me 10 minuten. En in 1980 hadden ze Meisje, ik ben een zeeman. En nu hoort u nu de nieuw voor. Het meisje, ik ben een zeeman. Meisje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 Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, anders is het vast te laat Sammy, loop maar door de nacht, op een wondertje te wachten Wie zou dit voor jou verzachten, Sammy, want jouw de Sammy zijn zo koud Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, er is een die van je houdt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 Want we leven jong van binnen, over 25 jaar komen wij met onze kinderen voor een feest bij elkaar als het zilveren paard over 25 jaar. De blijde voorspelling kwam werkelijk uit. Zij werden de zilveren bruichom en bruid. De man gaf zijn bruidje een klinkende zoen. En zij precies als toen. Op een feest bij elkaar als het gehouden een paar over 25 jaar. ...feest bij elkaar als ze gehouden waren. Over 25 jaar. Over 25 jaar. Ja, dat waren de Ramblers met over 25 jaar. En de avond hoorde u Ramse Safi met Sammy. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. We hebben nog een paar plaatjes te gaan, dus we zijn er nog eventjes... Uiteraard bedank ik eventjes Cor, draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Zometeen nog Helentje van Capelle met Het Tuintje. Misschien, nou ik denk het wordt krap, misschien nog Rita Corrida met koffie. Altijd lekker om deze tijd zo uh, vlak voor het programma ZFM Jazz. Maar nu eerste Cornelia Helena, Konings roepnaam Corrie. Geboren in Breda op 8 september 1951. Nederlandse zangeres van het levenslied. En ze wordt ook wel de koningin van, de Nederlandse, van het Nederlandse levenslied genoemd. En ze begon al op 15-jarige leeftijd als zangeres van de Moogs. En ze werd ontdekt door Ries Brouwers, die haar voorstelde Pierre Carter. En u hoort er nu Corrie Konings met Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Ik wens u zoveel plezier met CFM Jazz. Uiteraard herhaling aanstaande zaterdag of volgende week zaterdag is dat u het bekijken. Tussen 1 en 2. Ik ben er volgende week zondag weer terug 9 uur hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik zeg tot ziens en nog een hele fijne zondag.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 There is still